Zijn verzekeraars te vertrouwen? Natuurlijk zijn verzekeraars niet te vertrouwen. Hoe? Ik vind het een rare vraag zelfs. U leest toch iedere dag de krant? U kent het verhaal van de Woekerpolissen toch? We kunnen toch kijken wat er bij verzekeraars gebeurd is. Hebben die verzekeraars het recht om te denken dat een verzekerde denkt dat hun te goed trouw zijn? <truimert> Dit zijn Jan Puister en Nicolette Boer. Hun boerderij met de stallen voor de paarden brandde tot de grond toe af. Gelukkig waren we goed verzekerd bij Unive en daar plukken wij dus nu de vruchten van. Dit is Rianda van Heinsbergen. Ze was voor haar werk in Zuid-Afrika. Daar brak ze haar rug. In 2003 krijg ik een ongeluk. Als gevolg daarvan ben ik gehandicapt. En toen dacht ik, gelukkig ben ik goed verzekerd. Dit zijn Hetty en Tyco Elleri. Een week voordat ze in hun nieuwe huis zouden trekken... viel een heikraan op het huis. Oei. Maar we waren zelf goed verzekerd. En de veroorzaker van het ongeluk was verzekerd bij Nationale Nederlanden. Wat er ook gebeurt. Drie voorbeelden. Allemaal goed verzekerd. Maar uiteindelijk verzekerd van ellende. Ja, kijk. Aan deze scheur kan je heel duidelijk zien dat voor een enorme dreun het huis heeft gehad. Het was eigenlijk heel toevallig, want ik kwam aanrijden. En toen kwam ik dus tot ontdekking dat er alle mensen bij het huis stonden. En ik keek en ik zag dus die uh, kraan op het huis liggen. Die hei-installatie. En het huis dus uh, in puin. Ja. Dat je bent werkelijk sprakeloos. Je, ja. Ja, was, je bent gewoon echt in shock. Ik heb, ik heb eerlijk gezegd na een paar nachten wakker gelegen te hebben... in eerste instantie gedacht, nou ja, oké, okay. het is een ongeluk. Dat kan iedereen gebeuren. Dit komt wel goed. Nederlanders zijn allemaal goed verzekerd. Of het nu gaat over ons huis, inboedel, auto, ongevallenverzekering, fiets of vakantie. Ook de hond kan tegenwoordig verzekerd worden. We willen best risico's nemen, maar dekken ze ook weer af. De dikste map is de verzekeringsmap. Gemiddeld heeft een Nederlands gezin 10 verzekeringen... en betalen we per huishouden ongeveer 4500 euro per jaar aan een verzekeringspremie. Een zevende van het netto inkomen. Maar wat krijg je ervoor terug? Dat weet je pas als je schade hebt en aanklopt bij de verzekeringsmaatschappij. Is de verzekering langs geweest? Ja, diezelfde uh, maandag. Op die bewuste middag is de toon al gezet. Toen begon het al. Die mensen die zijn alleen maar bezig ons te intimideren, ons proberen gek te maken. Na het ongeluk heeft de familie Elleri de verzekering van de kraanmachinist aansprakelijk gesteld. De verzekeraar, Nationale Nederlanden wil het huis wel herstellen. Ze willen dat wij akkoord gaan met herstel. Ja. Nou, wij willen niet herstellen. Nee, we willen niet herstellen. Het is niet eens wat we willen. Onze aannemer, yeah. constructeur en architect zeggen dat het huis niet hersteld kan worden. Waarom niet? Omdat het onherstelbaar beschadigd is. En daarom moet de hele huis opnieuw worden. Het ja. huis is ontzet. Het huis is ontzet. Het staat ook scheef. Ja. Maar dat, dat zeggen de bestrijden ze ook. Want <laughs> ja. dan zeggen ze al dat het tijdens de bouw door de aannemer niet goed gebouwd is. Ja. Maar is er al een onafhankelijk onderzoek geweest om te kijken hoe de fundering erbij nee, staat? Nee, nee, nee, nee. Het is alleen nog maar visueel, visueel geïnspecteerd. Visueel. Met de handen in de zakken, gewoon kijken van: oh ja, oh, een krimpscheurtje hier, een krimpscheurtje daar. En dat kunnen we wel een beetje dit. En we kunnen wel een, een beetje, beetje, beetje dat. Kitten. Een beetje dichtkitten en zo. Ja, maar zo weet ik... Alle dagen zijn we ermee bezig. We staan er nu op, we gaan er mee de bed. We staan hem nu op, we gaan er mee de bed. Het laat je geen seconde met rust. Het, het laat je niet los. Dat is en iedereen zou denken, ja, jullie zijn misschien eigenwijze mensen. Ga ja, dan akkoord met herstel, maar dan snijden we onszelf in de vingers. Waarom? Omdat uiteindelijk, als dit huis hersteld wordt, hebben wij, mis we het ooit willen verkopen, een jaar of vier, vijf later, dan hebben wij een meldingsplicht om de toekomstige kopers te vertellen wat met dit huis is gebeurd. Maar je wordt behandeld alsof je, alsof je dader bent, alsof ja. we het zelf hebben gedaan. Soira. Je koopt een verzekering omdat je huis en haard wilt beschermen en je veilig wilt voelen. Zembla gaat op zoek in de verzekeringswereld en praat met insiders. Verzekeringsmaatschappijen willen winst maken. En uh, dat betekent dat ze uh, veel geld willen incasseren, maar niet zoveel willen uitbesteden. Dat zegt Karine Langerijs. Werkte als schadebehandelaar bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. Ze heeft veel schades afgewezen. Ja, ik weet dat ik wel vaker hard ben geweest. Dat, uh... En achteraf vind ik dat erg, want ik zie nu, nu ik aan de andere kant sta... Als advocaat? Als advocaat. Uh, zie ik hoe hard het overkomt op mensen. Uh, ik zie ze nu in persoon. En voorheen was het voor mij een papieren beoordeling. Ik zag niemand. Ik... Uh, ik zag alleen het papier en uh, dan komt de emotie er niet bij. Als je een vervelende schadebehandelaar erachter hebt zitten. Nou, die betaalt gewoon niet. Die zat de mensen gewoon onder, uh, ja, feitelijk onder druk. van. durf maar eens tegen mij op te komen. Dat zegt Dini Thijssen. Ze heeft twintig jaar ervaring als schadebehandelaar bij grote verzekeraars. Er zijn veel schades die afgewezen worden door een verzekeraar. terwijl je er wel voor betaald hebt. Ja. Ja, daar komt het ook neer. Bij kleinere zaken, uh, kleinere schades, daar wordt meestal wel redelijk gemakkelijk uh, de schade uitgekeerd. Maar zodra het naar uitziet dat het toch een wat grotere zaak is, dan worden er veel drempels opgeworpen. Nou, er zijn genoeg mensen, laten we eerlijk zijn, die dus uh, tegen zo'n brief gewoon niet op durven en denken, ja, nou ja, goed, dan laat maar zitten, omdat die niet de capaciteit, niet de hebben, de moed hebben om erop tegenin te gaan. Vergeet niet bij zo'n verzekeringsmaatschappij zitten. Heel veel mensen met heel veel ervaring en kennis en uh, als uh, verzekerde die een claim heeft, of als uh, geledeerde na een ongeval, slachtoffer, uh, die heeft dat, die kennis meestal niet en die staat dan helemaal alleen tegenover die enorme batterij aan kennis. Jij als kleintje moet proberen al die mensen met al die zogenaamde deskundigheid en gelden en, en het, het samenspannen, want dat kun je dan het haast van noemen, uh, om daartegen aan te knokken. We zijn allemaal verzekerd, maar het vangnet werkt niet zoals we zouden willen. Hoe hoger de claims, hoe hoger de barrières. Ook bij Rianda van Heinsbergen gaat het om een groot bedrag. Ze werkte voor een groot accountantskantoor en had een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Op zakenreis in Afrika brak ze haar rug op drie plaatsen. Was u verzekerd? Ja, gelukkig wel. Voor arbeidsongeschiktheid? hè? Ja. Dus dit wordt opgelost, dacht u? Dacht ik, ja. ja ik, ik was ziek. Ik kwam terug in Nederland. En ik heb een claim ingediend. En ik dacht, nou, dan gaan ze dus gewoon betalen. Dacht ik. Dat is een dure verzekering? Ja, een dure verzekering. 900 euro per maand. Mevrouw van Heinsbergen kan sinds het ongeluk, vijf en een half jaar geleden... haar werk als consultant niet meer uitvoeren. Nee, het probleem is dat ik altijd pijn heb... Ik iedere dag mijn vieren slikken en ik kan gewoon niet lang zitten. Niet langer dan 15 minuten en dan moet ik weer staan of lopen of zitten. En ja, dan kan je niet werken omdat je het meeste werk wat je doet als consultant is dus gesprekken voeren. Zitten, achter de computer zitten, in de auto zitten. En dat kan ik niet. Hoe gaat dit in zijn werk? Als je arbeidsongeschikt wordt en niet meer kunt werken, dien je een schadeclaim in bij je verzekeraar. Deze laat je keuren door een arts. En die constateert bij mevrouw van Heinsbergen dat ze haar rug heeft gebroken. Stap 2 is dat je door de verzekeraar naar een arbeidsdeskundige wordt gestuurd... om te bepalen of je nog kunt werken en voor hoeveel procent. In de polis van mevrouw van Heinsbergen staat dat als ze voor meer dan 40% wordt afgekeurd voor haar baan als consultant... de verzekeraar moet betalen. Onder de 40% krijgt ze niets. Totaal kan het bedrag dat de verzekeraar aan haar moet uitkeren... oplopen tot 2,5 miljoen euro. Ik ben door, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arbeidsdeskundigen gekeurd. Allemaal van de verzekeraar? Nee, ik ben ook door arbeidsdeskundigen van het UWV gekeurd... en ook door een verzekeringsarts van het UWV. En ik heb zelf ook een arbeidsdeskundige ingehuurd. En wat zijn dan de, iedereen die zegt dat u weer aan de werk kunt? Alleen de deskundigen die door de verzekeraar zijn ingehuurd... De onafhankelijke, dus de UWV heeft er werkelijk niks mee te maken. En de, de arbeidsdeskundige die ik zelf heb ingehuurd, die kwam op 100%. Het UWV zei dat u 100% arbeidsongeschikt was? Ja. ja. Hoe, hoe verklaart u het verschil dan? Nou, het UWV wordt niet betaald door de verzekeraar. Het klinkt heel cynisch, maar het is gewoon zo. Het is de verzekeraar die de arbeidsdeskundige betaalt om de keuringen uit te voeren. En verzekeraars hebben er baat bij dat keuringen zo uitvallen... dat de verzekeraar niet hoeft te betalen. Zeker als het om grote bedragen gaat. Deze verzekeraar heeft nooit willen betalen. Dus wat wil die verzekeraar? Arbeidsdeskundigen. Die zeggen, nee, die mevrouw is helemaal niet arbeidsongeschikt. In mijn verzekeringstijd zocht ik altijd naar artsen waarvan ik... wel wist, zeker wanneer het om wat lastiger, letsels gaat... dat ze daar kritisch tegenover staan. Uh, die zoek je, want... Nogmaals, het is, te, het is wel je taak om te zorgen dat er zo min mogelijk wordt uitgekeerd. De verzekeraar van mevrouw van Heinsbergen wil niet betalen. Omdat de arbeidsdeskundige die door de verzekeraar wordt betaald... zegt dat ze wel kan werken. Volgens mevrouw van Heinsbergen heeft de arbeidsdeskundige zijn werk niet goed gedaan. En om dat te bewijzen moet ze naar het Tuchtcollege. Dus wat moet je dan doen? Dan moet je dus het, ja, zeg maar het, uh, het hoogste bevoegde orgaan van die deskundigen daar een oordeel over laten vellen. En pas dan kun je aantonen dat het rapport onzin is. Het oordeel van het Tuchtcollege is vernietigend. Ja, ze hebben gewoon gezegd, het rapport is onprofessioneel, heeft geen re realiteitswaarde, is in strijd met de gedragsregels tot stand gekomen, is schandalig. Maar het rapport wordt tot op vandaag nog steeds gebruikt door de verzekeraar, hè? Maar hoe kan zo'n verzekeraar met zo iemand in zee gaan? Ja, dat... dat voor, natuurlijk... Dat, ze gaan juist met zo iemand in zee. Die verzekeraar die wil niet, die verzekeraar wel in, hè? Die wil wel premie hebben, maar die verzekeraar die wil niet betalen. Daar sta je dan. Ruggebroken en arbeidsongeschikt volgens het UWV. Gelijk gekregen van verschillende tuchtcolleges. Maar de verzekeraar weigert nog steeds om te betalen. Wat moet je dan? Je moet naar de rechter om daar je gelijk te halen. We hebben een kort geding gevoerd. Uh, dat hebben we gewonnen. Het hoge beroep van het kort geding hebben we gewonnen. Vervolgens heb ik een bodemprocedure aanhangig moeten maken... omdat het kort geding alleen om een voorschot gaat. en moest het definitief vastgesteld worden. Ook daarin zijn we volledig in het gelijk gesteld. En nu is de verzekeraar toch weer een hoger beroep. Hoeveel moet je dan gaan? Tot de hoge raad, hè? Want de verzekeraar zegt wij hebben een brede rug. Wij gaan door tot de Hoge Raad, dus ik heb geen keuze. Ik moet meegaan tot de Hoge Raad. Op het moment dat ik ophoud, krijg ik geen geld. Dus op het moment dat ik zeg, van, nou ja, ik hou, er niet meer, ik hou er mee op, ga ik failliet. Ik was de kostwinner. Dus nee, dan heb ik toch niks meer. Dus ik heb helemaal geen keuze. Ik heb een gezin, ik heb kinderen. Mevrouw Van Heinsbergen moet door. Ze voert de ene naar de andere rechtszaak. Heeft het slecht getroffen met deze verzekeraar? Of is er sprake van opzet, te trouw. Met andere woorden komt het vaker voor dat jij als verzekerde bij de rechter door moet procederen om je gelijk te krijgen. Ik denk dat er een heleboel zaken die wij zien niet bij ons terecht hadden moeten komen omdat ze hadden moeten worden geschikt of zelfs gewoon direct betaald door de, de verzekeraar. Dat zegt Theo Ariens, oud-rechter en voormalig vicepresident van de rechtbank in Zwolle. Hij heeft veel zaken behandeld met verzekeraars die weigeren te betalen. De hardnekkigheid waarmee verzekeraars soms op de deksel van de geldkist blijven zitten, vond ik wel eens beschamend. En uh, soms kreeg je het idee dat dat doel de middelen heiligt. En dan bedoel ik met name de manier waarop tegenpartijen, claimants, dus uh, eisers in zo'n procedure, werden we neergezet als uh, nou ja, half betrouwbare of onbetrouwbare mensen die het met de waarheid minder secuur nemen. Verzekeraars hebben ook een maatschappelijke functie. Dat moet goed geregeld zijn. En verzekeraars moeten zich netjes gedragen in procedures en buiten procedures. En niet de roeien en ruiten gaan om uh, uh, uh, de, de beurskeurden gesloten te houden. Verzekeraars gaan erg ver om niet hoeven te betalen. De verzekeraar van mevrouw van Heinsbergen schakelt zelfs een particulier recherchebureau in... Ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat voor de eerste keer hoorde, geloofde ik het niet. Toen mevrouw Van Nijsmerger bijbelde, ik denk dat gaat wel erg ver. Maar ze hebben inderdaad een recherchebureau ingehuurd om onderzoek te doen in Zuid-Afrika. Dat was heel raar, daar was ik ook helemaal verbaasd over. Maar de, nou, de goede officiële versie is dat ze wilden kijken of ik op het moment van het ongeval wel... Bij het ongeval aanwezig was, ja, dat is natuurlijk vrij absurd. Ik zat echt nu op Corsica bijvoorbeeld. En dat bureau is wel heel ver gegaan, want die hebben zelfs uh, medisch personeel uh, geïnterviewd. En ambulancepersoneel geïnterviewd. Ja, dat kan en dat mag gewoon niet uh, op grond van het Nederlands recht. De Nederland... Uh, uh, hebben artsen een uh, uh, beroepsgeheim. Die mogen dus niet met derden over, uh, over patiënten praten. Ja, dat is in dit geval wel gebeurd. En die informatie is ook gewoon in het, in het rapport uh, terechtgekomen. Wat ze ook hebben gedaan is uh, alle financiële gegevens nagegaan. De auto's die mijn man in de jaren tachtig op zijn naam had staan. Uh, de kamerverkoophandelgegevens van mijn zoon. Alle uitgaven die ik daar heb gedaan. Ze hebben een foto gedownload van uh, schoolbank. En daar zijn ze mensen mee gaan interviewen van, kent u die mevrouw? Nou, dat vond ik nou iets waarvan eigenlijk de grenzen verder zijn overschreden. Dat komt meer op een soort stalking. Dat zegt Theo de Roos, rechter en strafrechtdeskundige. Op ons verzoek heeft hij het rapport van het recherchebureau gelezen. Eén element is dus het uh, opvragen van medische dossiers... Uh, waarvan natuurlijk vaststaat naar de geldende normen in de medische wereld... dat die helemaal niet verschaft mogen worden... Uh, nou, dan profiteer je dus van, uh, van strafbaar of uh, onrechtmatig handelen van een ander. Dat is op zich al onrechtmatig. En uh, te, te veel doordringen in intieme levensfeer... zonder dat er duidelijke aanleiding is, is ontoelaatbaar. En uh, zou dat ook uh, ja, ja, verboden moeten worden? Zou misschien ook wel de wetgever moeten ingrijpen... om dat soort praktijken tegen te gaan? Het is vijf en een half jaar geleden dat mevrouw van Heinsbergen haar rug gebroken heeft... De verzekeraar weigert te betalen. En een oplossing kan nog jaren duren. We zijn nu in het hoge beroep van de bodemprocedure. Mocht de verzekeraar het ongelijk worden gesteld, dan kunnen ze eventueel nog in cassatie. Ja, en dan is het eindelijk eens afgelopen, maar ja, dan ben je wel jaren verder. De rechtszaken kosten niet alleen veel tijd, maar ook veel geld. Gemiddeld ben je met, in het tempo waarin nu wordt geprocedeerd... bij 40.000 euro per jaar kwijt aan advocaatkosten. Nou, er is niemand die dat kan betalen. Klopt. De meeste mensen kunnen een langdurige procedure niet betalen... en haken voortijdig af. Mevrouw van Heinsbergen kan het doorzetten omdat ze nu een pro-deo-advocaat heeft. Dus haar kost het nu niets. Een verzekeraar heeft de macht en de middelen om jarenlang door te procederen... terwijl... Uh... Verzeker dun vaak uh, medegelet op de situatie waarin ze terecht zijn gekomen, die middelen niet hebben. Want geld kost het sowieso. Zelfs als je de rechtszaak wint, krijg je de advocatenkosten niet volledig vergoed. Je blijft met een enorme advocatenrekening achter. Ja, die kosten kunnen oplopen tot tienduizenden euro's. Uh, ja, maar als je, je, je wint, dan de... krijg je dat terug. Nee, als je wint krijg je dat dus niet terug. Uh, dan volgt een kostenveroordeling die vaak hooguit uh, 2000, 3000 euro bedraagt. Terwijl de werkelijke advocaatkosten uh, vele, vele malen hoger zijn. We hebben de verzekeraar van mevrouw van Heinsbergen, Swissre, om commentaar gevraagd. Hoe kan het dat er nog steeds geen schadeuitkering is? Swissre wil niet voor de camera reageren. Ik ben boos. Ik ben pissling. En ja, waarom? Het is zo ongelooflijk onrechtvaardig. Ik bedoel, je bent arbeidsongeschikt, je hebt een medisch aantoonbare beperking... je denkt verzekerd te zijn en je krijgt niks. Nederlanders willen zeker zijn van een goed vangnet... en behoren daardoor tot de best verzekerden van de wereld. Bij kleine schades is er geen probleem. Maar bij grote schades sta je ineens alleen tegenover de macht van de verzekeraars... Als ze te kwader trouw zijn, gaan ze tot het uiterste, om niet uit te hoeven betalen. Dit zijn Jan Buister en Nicolet Boer. Hun boerderij met stallen voor de paarden brandde anderhalf jaar geleden tot de grond toe af. Sindsdien staan de paarden in containers en wonen ze zelf in een caravan. Was u goed verzekerd? Ik was goed verzekerd. Ik kan een uitgebreide gevarenverzekering bij UNV afgesloten. Heeft de verzekering ook een onafhankelijke expert gestuurd? Ja, direct de dag na de brand kwam er een onderzoeker van de verzekering. Ja. En die heeft u de zaak bekeken? Ja. Ja, die heeft uh, spullen bekeken en uh, we zijn uh, rondgelopen. We hebben de schade bekeken en uh, toen heeft hij dus uh, oprecht gegeven om de, de boerderij te slopen. Hij heeft dus een sloper gebeld en uh, Spul is direct afgevoerd. Ja. En u ging daarmee akkoord? Ja, want ik, ik, wil, uh, ik, wil, uh, ik wil graag verder. Ik wil graag uh, verder bouwen. Ja, maar je weet ook helemaal niet wat je overkomt, dus je denkt het zal wel goed zijn. Het zal wel goed zijn zoals het gaat. Zij zullen het weten. Zij zijn de verzekering. Jij maakt dit niet mee, dus... Als je huis afbrandt, stuurt de verzekeraar eerst een expert. Deze stelt de financiële schade vast. Tegelijkertijd komt er ook een onderzoeker die een opdracht van de verzekeraar de brandoorzaak gaat onderzoeken. Ze maken een rapport voor de verzekeraar. Jan Puister krijgt drie maanden na de brand een brief. De brand is volgens de verzekeraar ontstaan door het werken met een slijptol. Eigen schuld dus. De verzekeraar weigert te betalen. Waar denkt u wat vandaan komt? vermoedelijke oorzaak is er toch een technische storing uh, qua stroom. Kortsluiting. Kortsluiting. ja, ja, ja. Maar hoe kunt dat u kan... dat nu nog bewijzen? Dat kan niet meer. Dat is niet meer te bewijzen, want alles is weg. Ja. Het bedrijf dat de schade bij Puister onderzoekt heet Compander. Op hun site staat dat ze een zelfstandig bedrijf zijn. Maar zijn dit soort bureaus onafhankelijk en objectief? De objectiviteit van schade-experts in Nederland... Er zouden enkele uitzonderingen zijn, maar voor de grootste gemeente de delen kun je zeggen dat het subjectief is. Dat zegt Anton Kolen. Hij heeft 25 jaar een eigen expertisebureau gehad dat werkte voor verzekeraars. Waar dient een onderzoeksbureau voor? deuren zeggen netjes wij willen verzekerden helpen dat hij zelf ook weet hoe de brand is ontstaan. Prachtig verhaal, natuurlijk is dat een mooi verhaal. Maar de wezenlijke is de onderzoek om moet kijken of, de, of er iets gebeurt... dat de astrodeur gewoon simpelweg niet hoeft te betalen. Er zijn heel veel bureaus die schrijven naar het dossier toe. Dus als ik aanvul uh, in, en ik, ik zet het er letterlijk neer in een tekst van... Uh, ik vind dat en dat, dan kun je er donder op zeggen dat die uh, expert dat ook volgt. Experts en bureaus die onderzoek doen zeggen onafhankelijk en objectief te zijn. Dus geen enkele band met een verzekeringsmaatschappij. Maar dat blijkt dus niet altijd zo te zijn. Hoe zit het met Compander, het onderzoeksbureau bij de brand van de familie Puister? Uit onderzoek blijkt dat ze 100% in het bezit zijn van Univee-verzekeringen. En dat is nu net de verzekeraar van Jan Puister. Wist u dat, dat bedrijfje wat bij u op bezoek is geweest, Compander heet dat bedrijfje dat dat uh, volledig in bezit is van Unive, dat dat een onderbedrijf is van Unive. Nee, ik okay. al niet. Ja. Men oppert alsof het een onafhankelijk expertisebureau uh, is. Die consument denkt dat hij een onafhankelijke uh, expert op bezoek krijgt. Want wij dat gingen ervan uit dat het een onafhankelijk bedrijf was. Daar gingen we vanuit, dat, dat denk ja. je ook gewoon, toch? Kompander geeft in een rapportage de schuld aan de familie Puister. Wat mij betreft is die rapportage echt flinterdun. Dat zegt Ira Helsloot, hoogleraar. Hij wordt regelmatig door rechtbanken gevraagd als onafhankelijk branddeskundige. Hij heeft voor ons het rapport gelezen. Het onderzoeksrapport van de verzekeraar is in eerste instantie he, aantoonbaar onvolledig. Dat is een heel snel uh, uitgevoerd onderzoek waarbij like zeggen, met een, een gefocuste blik is gekeken naar... dat zal wel de brandoorzaak zijn geweest. We hebben het dus vanaf... Uh... Uh, januari uh, 2008 hebben we dus uh, gevraagd om foto's en om uh, de rapporten van het uh, van onderzoeksbureau. Uh, er werd, wordt ook wel net op gereageerd. Uh, je hebt het niet gekregen? Hebben we niet gekregen. Een dag voor de rechtszaak uh, van de Kortgeteen. Toen kregen we dus uh, de foto's pas en ander. En, de, en het rapport kregen we pas te lezen in deze uh, wat er in, gezegd in de, werd? in het rapport kregen we pas en handen. Ja. Pas na acht maanden krijgt de familie Puister van Univee... het onderzoeksrapport met de foto's. Nu kunnen ze hun vermoeden over de oorzaak van de brand... kortsluiting, eindelijk bewijzen. Het is dus zo dat er nu dus één iemand gezegd heeft van het onderzoeksbureau... dat er geen stroom in de schuur is. En vervolgens moeten wij dus gaan bewijzen dat er wel stroom in de schuur is. Nou ja, zoals je ziet is er hier een stroom, een contactdoos, een lamp. Ook hebben ze gezegd dat ik dus geen brandblusser had. Nou, als je dus ook naar voren kijkt... Waar ligt hier een brandlusser? Juist omdat brandoorzaken bijna nooit hard aan te tonen zijn... kun je ook bijna nooit hard je onschuld aantonen. Dus op het moment dat iemand jou verwijt van uh, je hebt je huis in brand gestoken... Uh, uh, ja, bewijzen dat je het niet hebt gedaan is vrijwel onmogelijk. Hoe wilt u nu nog bewijzen dat u gelijk heeft? Uh, nou ja, we zijn bezig met een, uh, met een reconstructie die we zelf gemaakt hebben. We zijn bezig met foto's te verzamelen. We hebben uh, allerlei getuigen inmiddels uh, uh, gevraagd voor ons op te gaan treden tijdens de rechtszaak. Dus ja, wij moeten nu zelf zorgen om het uh, tegendeel te bewijzen. Dus ja, zeg maar. Jan Puister moet zijn onschuld bewijzen. Maar dat is moeilijk, want de brandresten zijn twee dagen na de brand in opdracht van Univé opgeruimd. Ja, die heeft uh, spullen bekeken en uh, we zijn uh, rondgelopen, we hebben de schade bekeken. En uh, toen heeft hij dus uh, opdracht gegeven om de, de boerderij te slopen. Hij heeft dus een sloper gebeld en uh, Spul is direct afgevoerd. Uh, bij dit soort visuele brandoorzaakonderzoeken weet je meteen, hè, de expert weet meteen als hij wegloopt wat hij gaat concluderen. Volgens hoogleraar Helsloot wist het onderzoeksbureau wat ze gingen concluderen. Het is de schuld van Jan Puister zelf. De vraag is, als ze dat meteen wisten... waarom hebben ze dat dan ook niet meteen tegen Puister gezegd? Waarom heeft Unive de boel dan laten opruimen? Daarmee werd Puister de gelegenheid ontnomen om zelf een tegelonderzoek te doen. Alles is weg? Ja. Dit is met volbedachte raden, denken wij nu, ook weggehaald. Bewijs het maar. Ja. We vragen de verzekeraar van Jan Puister, Unive, om commentaar. Kijk, dat idee... Dat dat niet gehandeld zou zijn. Dat, dat wordt absoluut niet gedeeld. Maar waarom is dat toen niet meteen gezegd door de brandonderzoeker. Ik heb het idee dat dit toch uw eigen nalatigheid is geweest. U kunt misschien beter een contra-onderzoek verrichten. Dat had, ik weet niet waarom dat destijds niet is gezegd. Of direct uh, die opvatting er was van nou, dit zou wel eens verkeerd kunnen zijn. Uh, Tegenvolg van werkzaamheden die zijn verricht of niet. Nogmaals... Uh, dat zijn zaken die uh, door Compander uh, zijn gedaan. We hebben het rapport laten lezen door uh, hoogleraar Helsloot. En hij noemde het rapport eigenlijk in één woord flinterdun. Ik, ik ken niet de motieven die aan die stelling ten grondslag liggen. Bij een brand heb je bepaalde feiten. Er is stroom of er is geen stroom. Klopt. Er is een brandblusser of er is geen brandblusser. Klopt. Maar deze feiten stonden in het rapport niet vermeld. Ja, maar kijk, het Unive stelt het rapport niet op, heeft het rapport niet opgesteld. Ja, u bent de opdrachtgever van Compander in deze. Maar als dus blijkt dat in de uitvoering van dat rapport, althans het opstellen ervan... dat daar fouten zouden zijn ingeslopen of onvolledigheden of onjuistheden... Nou, dan zullen we dat kortsluiten en dan zullen we dat heroverwegen. Heeft Jan Puister pech of handelt de verzekeraar te kwade trouw? Want ook de verzekeraar Univee weet natuurlijk dat het moeilijk is... om je onschuld te bewijzen na een brand. Als het rapport niet goed, onvolledig, geheel en wel gedeeltelijk onjuist is... dan zal dat onherroepelijk leiden tot eventuele heroverweging... van het tot dusver ingenomen standpunt. En dan moet ik als verzekerde dat aantonen? Als er... Eh, ja, u suggereert nu een soort van, van omkering van de bewijslast. Zo is het ook niet. Maar zo is het dus wel. Want Unive heeft nog niet betaald. De familie Puister moet naar de rechtbank om een onschuld te bewijzen. De kosten lopen ondertussen behoorlijk op. Uiteindelijk moet u nu een advocaat inhuren. Ja. Als u rechtsbijstand verzekerd. Ja. Nee. Uh, op dat moment niet. Dus dat gaat u nu ook nog geld kosten? Om... Ja, dat gaat ons uh, geld kosten, ja. Absoluut. Ja. Wat ja. heeft u dit nogal tot nu toe gekost dan? Uh, tot nu toe, uh, alles, al mijn alles heeft uh, alles 90.000 euro gekost. 90.000 90.000 euro. Verzekeringsmaatschappijen zeggen dat ze streng moeten zijn en goed moeten controleren, want er wordt veel gefraudeerd. Echt niet hoor. Er zijn uh, in, in al mijn dossiers, en ik heb er echt duizenden behandeld. Als daar honderd, uh, noem het maar even gechercheerd, honderd uh, fraudegevallen zijn, is dat, uh, is dat veel. Dat is echt absoluut niet waar. De cijfers die u allemaal leest en ik lees, dat zijn aannames. Men gaat ervan uit dat er zoveel gefraudeerd wordt. Ik ben er maar heel weinig tegengekomen in mijn praktijk. Nog beter. Uh, nog eerlijker, ik heb er alleen over gehoord. Ik heb ze in mijn verzekeringstijd zelf niet gezien. En ik had denk ik zo'n 1200 zaken op jaarbasis die ik behandelde. Ik heb nog nooit geen rapport gezien... waarin blijkt dat die cijfers kloppen die men naar voren brengt. Nederlanders zijn goed verzekerd. We betalen in goed vertrouwen onze premies. Maar als we in de problemen komen... sta je als één ding tegenover een groot machtsblok. Als de verzekeraar te kwader trouw is, kunnen ze de zaak afwijzen, vertragen, rapporten achterhouden, rechtszaken beginnen en allerlei experts inhuren. Maar zonder een verzekering kun je niet. Want zelfs als je je thuis opsluit, kan er nog een hijskraan op je dak vallen. Zijn verzekeraars te vertrouwen? Natuurlijk zijn verzekeraars niet te vertrouwen.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 Als je kijkt in Amerika, ik wil je niet pleiten voor Amerikaanse toestanden... maar in Amerika heb je een systeem dat de verzekeraar moet handelen conform good faith. En als hij dat niet doet, dat hij ook voordeeld kan worden schadevergoeding aan mensen te betalen. Nou, in Nederland heb je dat systeem niet. Als een verzekeraar in Nederland te kwade trouw is, sta je alleen in de strijd. Maar het kan ook anders. In de Verenigde Staten is een wet die verzekeraars die te kwade trouw zijn bestraft. Dat heet bad faith. De verzekeraar krijgt een boete als bewezen is dat hij de zaak heeft getraineerd. Als slachtoffer krijg je niet alleen het schadebedrag, maar ook de volledige advocaatkosten en andere kosten vergoed. Het zou een geschenk uit de hemel zijn. Ik denk dat we op deze wijze heel veel problemen zullen oplossen. Ja, ik vind die Amerikaanse wetgeving, die bedoeld is om een individu te beschermen tegen he, de macht van een grote organisatie... die veel meer rechtsmiddelen en onderzoeksmiddelen tot zijn beschikking heeft, uitstekend. Het vormen van tegenmacht, dat is het eigenlijk. en uh, Een wettelijke voorziening zou misschien in Nederland ook wel op uh, zijn plaats zijn. Als een tegenmacht, dus eigenlijk tegen de macht van de verzekeraars? Ja, want uh, het is toch een vorm van uh, machtsmisbruik, zou je kunnen zeggen. Hoe lang kan dit nog duren? Uh, in even geval uh, misschien wel twee, drie jaar. Ja, dus dan zijn we uiteindelijk 4,5 jaar na de brand... dat u uiteindelijk uitbetaald zou krijgen van ja. de verzekeraar? Ja, precies. En ondertussen? Uh, gewoon doorgaan. Vlak voor deze uitzending werd bekend... dat de familie Puister en Univee overeenstemming hebben bereikt. Hoe houdt u dit vol? Ja, we zullen wel moeten. Dat vragen wel meer ja. mensen aan ons. Van hoe hou je het vol? Ja, dan denk, zeg ik ook van, uh, moet ik een stukje touwen opzoeken en een leuk boompje of zo? Daar wordt niemand beter van hoor. Nee. Ik bedoel, het is steeds maar relativeren, relativeren. En hopen dat er uiteindelijk een oplossing komt. En is het alleen en... financiële schade die het nu leidt? Nee, ook emotionele schade. Het is, uh, dit wil je niet meemaken. Want, hoe lang gaat dit nog duren, denkt u? Op zijn minst twee jaar. En daarna, dus is de rechtszaak, en daarna zit ik nog tot mijn 63 aan die mensen vast. Waarom? Dus, ja, omdat ze me iedere keer kunnen laten herkeuren wanneer zij dat willen. En dan kan het weer opnieuw beginnen bedoel ik? En, en als ze dan, dan een arts vinden die zegt, nou maar die vrouw is helemaal niet on, arbeidsongeschikt. Dan begint het hele circus weer opnieuw. Inclusief rechtszaken, alles begint overnieuw. Dus ik zit aan die mensen vast totdat ik mijn pensioen ga. Zoiets.